Dit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt in Irak 15 leden van de Islamitische Staten hebben gedood. Bij de aanval raakten ook zeker 7 Amerikanen gewond, meldt persbureau AP. Het Pentagon zegt dat meerdere IS-kopstukken zijn gedood die in het westen van Irak zaten. De VS denkt dat er geen burgerslachtoffers zijn. Over de gewonde Amerikanen zegt het leger niets. Het is onbekend op welke manier ze gewond zijn geraakt. Functionarissen zeggen tegen EP dat de militairen niet in levensgevaar zijn. In Zandvoort is een strandtent verwoest bij een brand. Volgens de omroep NH werd het vuur vannacht ontdekt door een schoonmaker. De brandweer zegt dat het pand al snel helemaal in brand stond. Niemand is gewond geraakt. Van de strandtent is niets meer over. Een shovel trekt de resten uit elkaar zodat de brandweer kan nablussen. Omwonenden hadden geen last van de rook omdat de wind richting zee stond... Over de oorzaak van de brand is niets bekend. In een zoektocht naar een vermiste man in het Markermeer is een lichaam gevonden. Volgens de politie gaat het om een man van 40 uit Purmerend die werd vermist. Hij kwam afgelopen zondag tussen Hoorn en Edam in het water terecht nadat de boot waarop hij zat omsloeg. Gemeenten vragen het Rijk met spoed om extra geld voor onderhoud van bruggen, viaducten en wegen. Veel infrastructuur is in de jaren 60 en 70 aangelegd en aan vervanging toe, maar gemeenten kunnen dat niet betalen. Nu is daar jaarlijks ruim 2 miljard euro voor nodig. Dat loopt op tot 3 miljard per jaar in 2040, blijkt uit onderzoek van TNO. Bovendien is vaak onduidelijk wie de eigenaar is van bijvoorbeeld een brug. Verantwoordelijk minister Matlener van de PVV zegt dat gemeenten niet moeten rekenen op extra geld uit Den Haag. Het weer, het is redelijk bewolkt vanochtend, plaatselijk met wat, met wat regen. Later vandaag breekt de zon door, het wordt 20 graden in het noorden tot 26 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort heb je nog een kleine 10 minuten vertraging tussen Muidenberg en Blaricum. En de N307 enkhuizen Lelystad voor Lelystad 2 kilometer en nog 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Doebak leeft. Ja, straks hebben we de verjaardag natuurlijk ook. Het wordt met het uur een grotere pijn ook hier. Zeker, het tweede gedelte van de radio. -grammen. straks natuurlijk ook hebben we het onder andere over wie het jarig is. En ook hebben we het over deze man. Jack Dripper hebben we het over en ook deze man kwam net voorbij. Cirkel met vette schuur. Ja, die is jarig en het was ook de laatste dag dat er allerlei zeezenders te horen waren. Ja, het laatste uur van Veronica was te horen natuurlijk. Maar eerst even een leuk plaatje uit het verleden. Ik heb vandaag wat meer oude plaatje uitgekozen, ik het toch wel weer grappig geworden. Magic nummers handen en hit in de jaren 2006, volgens mij. Ja, welke nummers zijn voor jou magisch? Geen idee. Hey, heb jij magische nummers? Jij vraagt het aan uh, ja, zeker. Jazeker. Wat zijn je magische nummers? Eh, uh, ILO, maar ook. Uh, nee, nee, nee. De eerste cat? Ik heb het echt uh, over nummers. Weet je waar? eerste cat? Waar je mee gooit. Al Stuart. Nee, nee, nee, nummers. Waar je oh. mee, weet je wel, dobbelstenen. Ik oh, heb ja, het over dobbelstenen, de, Magic nummers. Oh, oké. Okay. Nope? Zeven? Zeven. Ja, dat is een priemgetal, hè? Oké. Okay. Ja, ik zit uh, dubbel 6 af... vind Do ik eigenlijk wel. Ja, ja dubbel 6. Dan kan je toch wel mee winnen, natuurlijk. Hey, oh, dubbel 6, hartstikke idee. Ik Zet wel weer wat in. Goed tweede gewoon het radioprogramma. En we kijken dan ernaar. Kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, 1888. Ja. Jack de, Jack de Ripper slaat voor het eerst toe. Mary Ann Nicholson wordt neergestoken. Wordt half opengesneden. En binnen een korte tijd, in het jaar uh, 1888, op loopafstand worden er vijf vrouwen vermoord. Nou, niet alleen maar vermoord. Ik heb daar foto's van zitten bekijken. Daar afgeslacht, echt hè? Afgeslacht. Ik, hè? Het ja. is echt... Een vrouw ook is ook gewoon het gezicht weggehaald. En de binnenkant van haar buik is gewoon leeggehaald. Ze denken ook dat het, het werd vakkundig gedaan. Hè? Niet echt uit woede, maar gewoon vakkundig zijn de organen weggehaald. Wil hij graag chirurg worden of zo? Daar leek het op. Nou ja, goed, ze denken is het een slager geweest? Is het een dokker, Dokter? Nou ja goed, euh, als je echt interesse hebt moet je maar eens kijken op internet. Er zijn allerlei verhalen, doen de ronde onder andere Prins Albert... Uh, Victor die zou uh, een kind hebben verwekt uh, bij een hoer. Want het waren allemaal dames van lichte zeden die s'avonds laat op straat waren. Uh, uh, uiteindelijk is er uh, pas geleden nog weer DNA uh, verzameld. En nou luister even. The identity of one of the world's most notorious serial killers may have been discovered. Forensic scientists say Jack the Ripper's real name may have been Aaron Kozminski. That's according to genetic test results published last week. The 23-year-old Polish barber was a prime police suspect at the time of the 19th century murders. His DNA was reportedly found on the shawl of Jack the Ripper's fourth victim. Researchers tested and matched it using DNA from living relatives of both Kosminski en de victim. Ja, je denken, het is sluitend, maar het is niet helemaal hard. Want die sjaal, waar is die 125 jaar geweest? He? En ze hebben het niet helemaal vast kunnen stellen. Ze hebben niet alles goed bewaard. Zoals je het zou wel al moeten... helemaal vergaan te zijn? Beetje, ja. ik. Maar er zijn echt beelden van. Leuk om te zien. Er zijn ze echt met zo'n sjaal bezig. En die komt van een slachtoffer dus. En uiteindelijk uh, ja, hebben ze... Hoe uh, noem je dat? Familieleden van deze pol hebben ze dus uh, DNA afgenomen. En hij zou het kunnen hebben gedaan. Hij was kapper destijds. Maar goed, verder zijn er zoveel verdachten geweest. Maar ze hebben nooit echt sluitend bewijs kunnen vinden. Onder andere ook uh, de schrijver van Holmes. Die heeft het ook gedaan. Sherlock Holmes. Oh. Ze denken ook dat het een vrouw is geweest. Ze denken ook dat het een kunstenaar, een schilder is geweest. Daar. Duik er maar eens in als je het nog eens een keer wil weten. Zeker. Jack the Ripper. Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat Diana Spencer omkwam... met haar vriend Dodie fayed in, uh, in die Alma-tunnel in Parijs. Het gewoon 27 jaar geleden al, hè? Ik kan ze goed herinneren nog. Ja. Goedemorgen. De Britse... Prinses Diana is om het leven gekomen. Ze is vannacht in Parijs overleden aan de gevolgen van een zwaar auto-ongeval. Ook haar nieuwe vriend, Dodi Al-Fayed, en de chauffeur van de auto kwamen om het leven. Het ongeval gebeurde omstreeks middernacht in een verkeerstunnel langs de Seine. De auto waarin Diana en Dodi zaten botste in hoge snelheid... door nog onbekende oorzaak tegen de pilaren in de tunnel. Ja, bizar. En Diana heeft nog een uur lang bekneld gezeten in die auto en leefde nog... Niet of ze dat zo bewust was, maar ze leefde toen wel. En uiteindelijk is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is overleden. Dodi Alviat, die was al overleden in die tunnel. En nou, goed, allerlei verhalen over zeker ook de vader van Dodi Alviat. Die ja, hield maar vol verveeld, dat het uiteindelijk ja, een aanslag was dat ze vermoord ja. zijn. Nou goed, er zat wat te veel alcohol in het lichaam van de chauffeur. Maar nou ja, goed, het, het was niet heel erg veel. Maar ze zijn gewoon opgejaagd door de paparazzi. Er waren negen fotografen op motoren om de auto heen aan het rijden. En ja, ja daardoor is de chauffeur redelijk afgeleid geweest. Dat is een bizar verhaal. Zeker ja, weten. En ik kan nog herinneren. Ik lag in bed ochtends vroeg. In, ik woonde nog in Amsterdam. Ja, ik, dat, ja. ja, je weet nog waar je woont. Ja, bent. dat is wel echt ja, zo'n gebeurtenis. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Het is vandaag... Uh... Ook de dag dat in 1945 werd uh, de bevrijding gevierd, de nationale viering, tegelijk met Koninginnedag. Want het was eigenlijk, uh, het, werd, het was toen Prinsessendag in eerste instantie. Want uh, Prinses uh, Wilhelmina, die, uh, die was toen geboren en toen hadden ze besloten om een Prinsessendag te worden. En na de hand hebben ze dus gezegd: van nou, het wordt voort een Koninginnendag. Ja. Yeah. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja, ik vond het ook wel grappig. De 1920, de eerste steen wordt gelegd... van de nieuwe cacao- en chocoladefabriek Ringers in Alkmaar. Ik woonde er vlakbij en ik vond het destijds in, negen, in 2020 zo jammer... dat ze de Ringers niet op tijd af hadden. Want dan hadden ze kunnen vieren dat dat 100 jaar geleden was. Oh, ja. Daar hebben ze zo lang over gedaan. Uiteindelijk die hele Ringersfabriek... van die bed in de jaren 80 weer omkleed met witte panelen... voor de klerkwoonwinkel. Uh, uh, dat zag er niet uit, maar ja, toen wel erg hip. Nu hebben ze hem de laatste jaren hebben ze hem uitgepeld. En ze hebben hem helemaal gerestaureerd. En hij is nu weer in oude glorie hersteld. De oude Ringersfabriek. Er werd chocolade gemaakt door Henk Ringers. Die had ideetjes opgedaan in Zwitserland. Hij oh. was daar een reizen geweest. kwam daar bij een chocolaterie. -la kwam hij uh, uh, uh, te werk. En toen dacht hij... Hey, ze hebben heel veel kennis over chocolade. Dat hebben we in Nederland helemaal niet. Wij kopen dat in Nederland gewoon maar in. Ik ga dat ook zelf doen. En dat werd groot. En zijn vader... En ook nog familie hadden uiteindelijk een aannemersbedrijf. Die hebben door het hele pand gebouwd. En uiteindelijk is dat heel groot geworden. Maar ja, uiteindelijk is dat later toch weer verdwenen. Ja, nou, ja. Ik, ik, ik had het net over, uh, over die bevrijdingsdag die Koninginendag werd. Maar dat was eigenlijk in 1885. Hè, dat in Nederland ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina... Ja. werd de eerste prinsesdag gevierd. Oh, okay. dus dat is in 1885 al. En uh, toen haar dochter de troon overnam werd het feest vanaf 1949 op haar verjaardag gevierd op uh, 30 april. Oké, okay, dus toen, toen hebben ze het uh, omgegooid. Maar ja, ik heb wel het idee van... joh, waarom doe je dit gewoon weer op 31 augustus? Ja. Nou, als, uh, het was vroeger ook een soort bevrijdingsdag. Dus en dat is een mooie redact meestal. Dan ja. hoop je niet te klooien met, uiteindelijk, uh, met het weer en zo. Ja. Nou goed, echt een hele grote gebeurtenis... is natuurlijk uiteindelijk ook wel in 2020... Ja, de eerste aflevering van de vooruit, de vooravond, sorry, ik zeg het altijd. Op de opvolger van De Wereld Draait Door. Want het was iets met Thijs van Nieuwkerk. Had iets gedaan, ik weet het niet helemaal. En uiteindelijk werd het onder andere door Fidel... Uh, Ekes werd gepresenteerd en ook Renze Klamer. En Renze Klamer Klamer vond altijd dat hij uiteindelijk... als afsluiter van zo'n uh, uh, nou ja, zo uitzending moest hij toch even zingen altijd. Alcoholische contactmomenten voorkomen. We werken vanaf nu dus weer zoveel mogelijk thuis. Lekker skypen in je warme wollen sokken. En smiddags om een uur of drie al lekker voor de buis. Ja, dit heeft, had geen lang leven beschoren. Dit. Ik weet niet of hij al een CD heeft gemaakt, een reclame. Maar hij kan wel leuk piano spelen. Het, was, het klonk een beetje knullig, maar ook wel weer grappig. Het was echt heel, heel actueel wat hij deed. En uiteindelijk werd het overgenomen door Galit en Sophie. Wat was daar ook weer mee aan de hand? En uiteindelijk. Eindigt dit de vooravond in uh, 2021 het heeft net aan een jaartje gedraaid. Hmm, wow. oh, ja. Goed, tot zover? Of ja, nog tot, een... zover, tot zover. Ja. Straks hebben we nog wel meer wat wetenswaardige ook de verjaardag. Is. Zeker, het is kwart over negen in het langzaam wakker worden standwoord waar het zonnetje schijnt. Yes, run away with me, war... Uh, he he, Cold War Kid, dat kan ik vergeten. En dat was een plaatje weer een aantal jaartjes geleden. Run away with me, ik nodig je uit, ga je met me mee. We gaan wel kijken waar we eindigen. Goed, uh, het is tijd voor de verjaardag. We kijken, we kijken naar wie de jarig is. Even hippe muziek, want wie zou jarig zijn geweest? We noemen het al Wilhelmina. Ze is uh, al overleden in 1962, toen was ze 81. Ja, 81 mij. En ze werd geboren in 1888. En uh, uiteindelijk uh, werd ze ingehuldigd uh, als uh, koningin in 1898. Toen was ze 18 jaar oud. En de inhuldiging was op de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En grappig is, daar is een heel beroemd stukje televisie van. Want namelijk Oscar Carré, die had de camera van het, uh, van het circus Carré. En je dacht mezelf, dat ga ik filmen. Nu volgt een groots gebeuren. De eerste rijtour van haar koninklijke hoogheid Prinses Wilhelmina. Ja, hier was er nog geen koningin, dus. Prinses Wilhelmina naast haar moeder koningin Regentes. Ja, leuk om te zien en om te horen ook dat filmpje nog oh, niet ja. interesse. Maar goed, uiteindelijk liet dat hij zien in het circus en dat kwam wel mensen op af natuurlijk. Want het was niet zoveel bewegend mailt in 1898. Uiteindelijk ging ze natuurlijk trouwen met Hendrik. Er was hartstikke veel gezocht. Met wie moet ze nou trouwen, Wilhelmina? Dat is best wel een gedoetje. Ja. Nou, uiteindelijk, uh, Hendrik kwam dan. En Hendrik, uh, die had zo zijn eigen manier van leven. En die had vooral heel veel geld nodig. Om onder andere zijn maatresses te onderhouden. En ook al had hij een of andere landgoed gekocht. En nou, dat kwam ook allemaal net financieel een beetje uit. En uiteindelijk werd hij, ook nog, werd hij ook nog bekort. Hij kreeg ook minder geld nog. Toen ja. kwam hij nog weer extra in de moeilijkheden. Moest hij weer geld lenen om... Dat andere geld af te betalen. Daar komt het plaatje over na lenen, lenen, betalen, betalen. En ah. Prins Hendrik is daar wel echt wel een uh, inspiratiebron voor geweest. Ja. <laughs> en uiteindelijk had hij zo'n slechte gezondheid en is hij uiteindelijk uh, overleden. Toen was hij nog niet heel erg oud. Voor mij was hij ergens in de 50 of begin 60 of zo. Het is een bizar verhaal. En we hebben ook nog wel iets meegemaakt in uh, 1908 met een open rijtuig en uh, met paarden. En uiteindelijk kwamen ze een tram tegen. En Ja, precies. En daar kwamen ze goed bij weg. Hmm. Goed. Wilhelmina ja. zou jarig zijn geweest. Ah, ik heb een hele andere, die is veel ouder. Dat was Caligula. Die werd geboren in het jaar... No. 12 jaar na, na, na Christus. Ja. En uh, ja, die was natuurlijk heel erg bekend. En hij is uh, niet oud geworden. 28 maar. Hij had een goede jeugd. En toen hij aan de, aan de macht kwam, toen ging hij echt, uh, was hij goed bezig. En dan ja. uh, ging hij ook uh, de mensen uh, belastingverlaging geven en zo. Maar uiteindelijk werd hij echt wel iemand die uh, zijn bevoegdheden ging misbruiken. En uh, ging in hoogverraadprocessen talrijke, talrijke senatoren naar willekeur ter dood veroordelen. So. Uiteindelijk is hij toen hij doodging, uh, een, een, een moordaanslag. Je ziet dus, uh, er was een damnatio memoriae door de staat. Dat betekent dus dat al je uh, kenmerken dat jij er was, die worden gewoon uit de geschiedenis gewist. Oké, okay, maar toch Beelden is hij Beelden nog... weg en al die dingen, maar we, we kennen hem nog. Ja, is er ook geen film want dat gaat over heel... Eichelodius uh... en zo, volgens ja, mij. Er ja, zit er ook want, van alles in. Ja, een seks erin en zo. Ja. En oh, dat was dan een ding. Ja. Goed. Ja, hij was uh, operettezanger. Ik heb het over Dolph Brouwers. Je kent hem natuurlijk uh, van onder andere dit. Maar goed, eindelijk werd hij groot met dit, hè? ik word niet goed. Ik word niet goed, reeds. Dat waren de uitdrukken van Dolf Brouwers, oftewel Chef van Ukel. Hij was operazanger en hij was eigenlijk gewoon kapper. En in zijn kapsalon kwam je allerlei mensen tegen. Onder andere ook Prins Hendrik kwam je daar vaak oh. tegen. Die kwam bij hem te knippen. En uiteindelijk kwam daar de, de, de directeur, of de, Han, uh, Louis Bouwmeester van de Scala Theater. Die kwam bij hem ook te knippen. En hij was dan vaak tijdens de knippen aan het zingen. Al ja. die liederen liet hij oor. En hij was zwaar onder indruk, deze bouwmeester. En is steeds een van, beetje slap kom. lullen en zo. En ja. Dacht kom. Hij, oh, dat is mijn You're my man. Nee, dus hij komt bij de Hagezangers. En uiteindelijk heeft hij nog een paar plaatjes gemaakt. En uiteindelijk was WMT Schippers in 1972 op zoek naar een bijrolletje als patatbakker. Ja. Yeah. Iets van Oekel moet hij gaan heten. S van Oekel, ik weet niet helemaal hoe je moet heten. En hij werd betadbakker en uiteindelijk uh, kreeg hij meer rare rol. En toen kreeg hij eigenlijk meer het karakter van chef van Oekel. En toen kreeg je dat Waldolala of zo, hè? Wat ja, Waldola we? en uh, de Oekel disco discotheek had je ook. En nou, Luf is daar weer bekend geworden van. You're welcome to Waldolala. Hij heeft eigenlijk Donna Summer ontdekt, zeggen ze ja, altijd. Ja. Donna Summer. Er zijn opnames dat eigenlijk chef van Oekel dus Donna Summer ontmoet en Donna Summer vindt hem aardig. Gaat ook met hem zoenen. Het, het ziet er heel raar uit allemaal. Oké. Okay, okay. nou Een andere zanger. Yeah. In 1945 wordt Van Morrison wordt, uh, geboren. Hij is een noord-eerste zanger. Inmiddels uh, Sir George I uh, Ivan Morrison. En hij uh, maakte deel uit van de zogenaamde Belfast Blues. En hij is ook zanger-tekstschrijver. Hij heeft dus ook uh, Brown Eyed Girl geschreven. En Crazy Love. En Have I Told You Lately. Zijn allemaal van hem? En nee, Gloria met John Lee Hooker. Ja, ja. Ik vind je daar leven? niks van. Ik ben helemaal verbaasd. Wat? Of ik daar wat van ken? Nee, uh, dat je daar niks van hebt nu. Uh, nee, ik heb er, sorry. Ik heb, uh, heb eroverheen gelezen. Uh, maar, ja. Ja, vandaar. Uh, dit werd uh, een grote doorbraak voor hem. Niet voor Blondie. Maar Richard Gere is vandaag jarig. Hij wordt 75. Ja. Ooit getrouwd met Cindy Crawford. Ja. Pretty Woman hebben ze ook samen een, gig een gigantische rol gespeeld. Maar dit was de American Gigolo... Komi was daar een mooie plaats voor, natuurlijk, van Blondie als openingsscene. En dan zit hij in de auto en dan brengt hij een vrouwtje weg en dat soort dingen allemaal. Hij is heel erg voor de Tibetaanse zaak. Heel veel documentaire heeft hij ondersteund. Hij heeft ook allerlei dingen gedaan om de Tibetijn... ...zijn hart onder de riem gesteken. En hij heeft onder andere heel veel films gemaakt... Dat het ook bijna niet op te noemen. Sommersby, First Night. The Jackal was wel een hele verontrustende film. Dat vond ik altijd wel leuk. Een van zijn laatste films is uh, O oh, uh, Canada. Die is van vorig jaar. En Amelia heeft hij ook al meegewerkt. Amelia Error, daar gaat het over. de deze. *Recent Gear* maakt gewoon nog steeds films. Leuk. Ja, vertel. Je hebt het over Amelia. Ja. En vandaag is dus ook... Uh, uh, in 1602 Amalia van Soms geboren, echtgenoot van prins ook Frederik Hendrik. Ja? Zij is uh, toch nog 73 jaar geworden. Maar zij is ook degene naar wie onze prinses Amalia volgens mij vernoemd is. Oké. Okay. Dus, oh, uh, nou, dat is toch een leuk wat weetje. Wat. Roger Dean die is verantwoordelijk voor dit. Mm. Ja. Wat speelt hij dan? Hij speelt niks. Hij heeft de hoes gedaan van Yes. En heeft, uh, hij is 80 vandaag geworden. Hij is architect, ontwerper. Hij heeft heel veel posters en hoes in de jaren 60 ontworpen. Exotische fantasie, erotisch, noem het allemaal weer op, Maakte er niet. En uh, je kent de film, uh, de hoes wel van, yes. En de eerste band die je deed was The Gun uit 68. Met dus hele aparte tekeningen. Oh, oh, zie she... De nou goed, ik kan spreken waarschijnlijk verkeerd uit, heeft ook heel veel hoesen van hem gemaakt. Of er uh, zijn ook heel veel hoesen van hun gemaakt. En uiteindelijk uh, is hij dus 80 geworden. En uh, of hij nog heel veel maakt, weet ik eigenlijk niet. Want het uh, tijdperk is een beetje voorbij. In de jaren 60 en 70 had je natuurlijk ook echt die, die hippie en dat uh, drugsgebruik. En daar hadden dit soort hoesten wel, uh, wel bij. Goed, psychedelisch. Ja, psychedelisch, precies. Nou, vandaag is ook uh, uh, Steve Perry, hij is de schrijver. En hij heeft, onder meer heeft hij dus ook Conan de Barbarian en zo geschreven. Oh. Ja. Zeg, je wat? Dus dat waren allemaal films. Ja. En ja, is hij dat is ook van ook niet met de, de, uh, ja, met de bekende. Ja, hoort je nou ook weer? Uh, Arnold Schwarzenegger. Ja, ja. ja, ja, Die ja heeft ja, ja. dat gespeeld natuurlijk. Vandaag uh, ze is het gebeurd in 1970. Ze wordt 54 jaar oud. Je kent haar van dit. No Debbie Gibson. De grote doorbraak was dit natuurlijk. Foolish beat. Het was de eerste. Dat was, was de eerste jongste persoon van 17 die zelf genomen en gecomponeerd nummer op de eerste plaats kreeg. En op haar eerste ijzer plaatje maakte ze op 5 leeftijd. Make sure you know my name. En later heeft ze ook nog een pianowedstrijd gewonnen op 12 leeftijd. Ze heeft liedjeswedstrijden gewonnen. Het is echt bizar hoe actief deze dame al was op jonge leeftijd. Ze heeft in 1987 de eerste plaat uitgebracht, officieel Only In My Dreams. En Shake Your Love, Electric Youth. Nou ja, goed, uiteindelijk is ze nog, is, maakt ze nu niet zoveel muziek meer. Treedt nog wel op, maar maakt geen nieuwe muziek. En in 2011 was ze nog te zien in een videoclip van Katy Perry, oh. Last Friday Nights. Dus en ze Is het nog maar 54. Ze kan nog alle kanten op in het leven gewoon. En bizar. Heb je een hele muzikale carrière gewoon al, al ver achter je? Ja. Ja, vandaag is ze hard. 54. Ook, ook 54? Ook, 50, yes. <laughs> ja. 34. Floortje samer. Dessing? Ja. Ja, Nederlandse radiotelevisie presentatrice Ze heeft zelfs een keer de, de televisiering gewonnen ook. Ja. En Floortje die gaat dan ver naar de wereld. En uh, ja, ik vind het altijd wel leuk. Maar ze zijn een hoop over haar te doen ook, hè? Ja, ze, ja ze, ze surft ook hier in Zandvoort, ze heeft een huisje daar in Bloemendaal. Oké, okay, wat grappig. Nou goed, ze is er hoop over te doen, want zij verdiende uh, meer dan de balken en de norm. En ze werkte natuurlijk voor de publieke omroep. En uiteindelijk in het programma van Ruud de Wild uh, zei ze, en dat was in 2009, wel even geleden. Gaf ze aan dat ze een salarisverlaging kreeg. Dat uh, Met 10% ging het omlaag. Het was 190.000, het ging naar 170.000. En uiteindelijk... Ze begonnen dus ook als DJ bij Radio Extra 108 in Amsterdam. Daar zijn we meer mensen begonnen. En uiteindelijk Shock Radio... Uiteindelijk op Radio 3, Rob Stenders, uh, Fred Siebeling heeft ze heel veel meegedaan over de nacht. Uiteindelijk werd ze tv- omroeper. Nou, luister even. Ja, goedenavond en welkom bij Veronica op 6. Deze foto die hangt al een tijdje in de Veronica kantine. En als je goed kijkt, zie je hier tussen al die grote brede voetballers uh, Bart de Graaf zitten. Ja, echt leuk. Omdat we door Floortje Dessing en nog steeds ja, nog actief. In in 2014 toen was het zo zat van het presenteren van Funniest Home Video... dat ze dacht, echt serieus? Moest ik dit gaan presenteren? Ja. Dit is de druppel! Daar ga ik echt niet meer doen! Dus toen is het uiteindelijk oh. maar voor zichzelf begonnen. Floortje naar het einde van de wereld. Wist je trouwens dat haar oudere broer de vorm van Democratie-politicus Polit Johan Destin was? Nee, ik oh, weet ik niet. Bijzonder. Ja, weinig. Ja, ja. Nou goed, dat is zover even de verjaardag. Ja, We hebben vast wel meer straks. Eerst even muziek hier op de raden. Joe! Wat erg, hè? Kom eens te kijken wat hij nog meer uitgebracht. Want we blijven een beetje hangen op deze plaat. Uh, deze plaat. Uh, And No Beginning van Joe. Yes. Moet je ook vaak graag op het radioprogramma. Of het uh, radiostation Joe. Zou je wel denken. Nee, nou, je schrijft het anders. Goed, tijd voor de Zandvoortse berichten. Toenbak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Mobiele toiletten voor menselijk met een beperking. Wens van de gemeenteraad deze zomer. Voor de zomer had ze het al bedacht om dat te doen. En toen hadden ze op twee plekken... De eerste, uh, eerste plek was de Zuid, die parkeerplaats. En half augustus, de tweede de parkeerterrein, de Vervouwseplein... hebben ze een uh, tweede uh, toilet neergezet. Er stonden eerst gewone toiletten, gewone dicties. Maar nu hebben ze dus daarnaast een andere dictie neergezet. Maar ze hebben ook weer toiletten weggehaald. Dus het is een beetje onduidelijk wat ze nou allemaal willen. De insteek is wel mooi. Want ja, mensen met de dus, ja in zo'n kleine dictie is dat wel een beetje behelpen. Dus het zou wel leuk zijn als het iets groter is. Maar ja, je hebt mensen met nog meer uh, beperkingen... dan moet de verzorgingsruimte toch wel steeds groter worden. Ik, bedoel, ik heb er zelf ervaringen mee. Dan moet je ook tilliefde gaan installeren. Misschien wordt het dan wel weer... Wanneer stop je daarmee? Welk, op welke hoogte? Welke beperking kan je daar nog wel voorzien en welke weer niet? Dan mogen mensen met een beperking dan naar buiten. Ja, zeker. Wat doen ze buiten? Ja. Ja, er is niks te zoeken. <laughs> het is altijd wel interessant... want ik heb begeleid een vrouw in een rolstoel... Ze houden soms ook niet van wandelen. En dan moet je altijd even doorvragen. Is dat, uh, heeft dat te maken met, uh, met de hitte? Heeft het te maken met de wind? Vind het koud? En uiteindelijk komt het volgens ons neer van mensen kijken naar me. Ze vinden het niet zo prettig. Yeah. Ja, dat kan. Ja, daar moet je dan toch wel iets mee. Goed, Zandvoorts berichten. Daar waren we. Vertel. Zeker. Nou, niet alleen uh, door de bewoners van Camping Zandvoerder wordt actie gevoerd. Maar ook landelijk wordt actie uh, gevoerd. En daarom was gisteren uitgekozen om met alle recreanten... uit het hele land naar camping Vogelenzang te komen. Om uh, daar het kabinet en de Tweede Kamer aan te geven... dat de investeerders moeten stoppen met het opkopen van traditionele campings. Om daar luxe vakantieparken voor in de plaats te zitten. Niet alleen de recreanten zijn dus uh, daar aanwezig... maar ook de bekende acteur Marcel Hensema om daar naartoe om actie te voeren. Dus, uh, ik ben heel benieuwd hoe, die, hoe het afgelopen nou, het is. Ik, ik ga ervan uit dat het morgen in de krant is. Het was uh, gisteren volop in het nieuws ook. Bij 1 vandaag hebben ze ook heel veel aandacht van dat echt mensen in het begin allemaal losse eilandjes zijn. Nou ja, eiland allemaal los. Iemand, iedereen staat los op zo'n. Op zo'n recreatiepark. En dan denken dan. shit, moeten we eraf? Nou, dan gaan we samenwerken. En dan gaan ze een samenwerkingsverband aan. Dat zie je hier in Santervoelen ja? ook natuurlijk. Dat is ook wel sterke verbonding, uh, heeft dat gelegd volgens mij. Sterke verbindingen. Goed, om meer Santervoorts berichten is de metafozen van de nieuwe watertoren in volle gang. De toren is uit uh, 1951. En uh, nou ja, uh, ze zouden eigenlijk voor het grootste gedeelte. Uh, Blijven, maar ze gaan nu langzamer toch wel in de gaten krijgen dat er heel veel gesloopt moet worden. Als je vragen hebt, kan je Robin Friends, hij is van uh, Facton, vak, Facton Development, volgens mij. En die weet alles wat er gaat gebeuren. De hoed gaat er nu af. En de hoed is in 2001 al eens verbrand, en die moet nu vernieuwd worden. Hij wordt hoger, de betonnen kern, de twee waterreservoirs. Die worden herontwikkeld en de bestaande zijn aquarium. niet sterk genoeg. Leuk, Leuk aquarium. Glastering. Ja, dat zou je denken. Nou, ze willen de bestaande sterker maken. Want er moet ook weer een nieuwe verdiepingsvloer op komen. En anders kan dat niet allemaal gedragen worden. Het is naoorlogse kwaliteit en die is niet altijd even goed, komen ze nu wel achter. Te weinig bewapening. En de oorspronkelijke functie moet wel zichtbaar blijven voor de bewoning. En uiteindelijk wordt de hele de toren, de watertoren, bam, 10% vergroot. Dus in één keer denk je... Hé, hey, is hij nou groter? Ik denk dat het allemaal al veel goedkoper was geweest als ze hem neergehaald hadden. We gewoon een nieuwe opgebouwd. Ja, maar ja... dat met de wordt... huidige... Ja, zijn en het op hetzelfde veel... ontwerp. Ja. ja, dat is waar. Dat had goedkoper. Dat is ook maar... met de gnoom gebeurd. Dat het wordt leuk. toch... Twee derde zou uh, uh, origineel blijven, maar dat kunnen ze niet halen. Dat is nee. Goed. Uiteindelijk wordt de trap en de waterverdeelstation... Dat zijn de pronkstukken... Die blijven uiteindelijk gewoon in staat. staan. Wie gaat nou nog met die trap daar? Ze is veel te hoog. Maar ja. Ik wil oh, een lift. Die trap mag je juist wel uit. Ja. Nou, voor ja. 2026 moet het uh, klaar zijn. Er zijn. Zijn nog drie van de Ik elf wil een kijkdag. Appartementen zijn nog te koop, hè? Drie van de elf? Ik heb een geld dat ik bij me heb. Ja, hoeveel zal dat niet kosten? Nee. Uh, er is komende woensdag 4 september. is het laatste zomerconcert in uh, de dorpskerk aan het Kerkplein. En dat wordt dus een concert met Ruud Houweling. En uh, dit is een standwoord en uh, altviolist Ro Kraus. En die is ook een virtuoos op dit instrument. En uh, het, het begint om half acht, duurt ze ongeveer 50 minuten zonder pauze. De afloop koffie of thee. Toegang is gratis, bijdragen voor de kerk en de artiest wordt gewaardeerd. Want de kerk heeft het erg zwaar met uh, financiën. Dus ga daarheen, ga ervan genieten en uh, geef uh, ruim. Ja, gooi het op die uh, collecte schaal. Zeg maar. ja. De Halterstraat opnieuw tijdelijk dicht. Installatiefout, beweegbare palen. Ja, voor de zomervakantie op twee locaties uh, gaat de Halterstraat. Uh, ja, die palen werken niet. Er worden nu weer palen, of hekken geplaatst. Om die palen, ja, die gaan. Die, op een of andere manier hadden ze getest. Bleek dat het niet goed werkte. En uiteindelijk, uh, ja, uh, het is van eind juni tot begin juli. Is het, uh, uh, uh, is er getest? Voor, nou goed, maakt niet uit. Begin augustus. Ik heb het allemaal weer echt heel raar opgeschreven. Oh. Uiteindelijk eh, gaan ze nu, na de drukke Formule 1 weekend, gaan ze hem dus onder handen nemen. Maandag, eh, van maandag tot en met dinsdag zijn ze aan de ene kant. Aan de raadhuiskant zijn ze aan de gang om die paal dus weer goed op en neer te laten gaan. En uiteindelijk zijn ze donderdag en vrijdag... zijn ze aan de andere kant bezig om uiteindelijk... de paal goed te laten werken. En dan uiteindelijk kunnen de voetgangers... en de snelle fietsers er gewoon weer langs. En het is bedoeling dat de fietsers ook op hoogsnelheid... er langs gaan. Dat is voor die werkmannen wel echt leuk. gewoon. En uiteindelijk hopen ze volgende week... alles weer goed werkend te hebben. En dat kost me toch een geld, die palen. Dat is ongelooflijk. Ongekend. SV Zandtort gaat weer beginnen met voetballen. En ze hebben nu een nieuwe trainer aangenomen. En dat is... Raymond Hulske. En sinds 1 augustus is de selectie helemaal weer bezig. En uh, ze gaan natuurlijk uh, 31 augustus van start met een uitwedstrijd tegen SCW. En daarnaast zijn Allianz 22 een kleine sluis in dezelfde pool ingedeeld. En dit gaat ongetwijfeld weer uh, live uh, verslagen worden tijdens... Uh, Zandvoort op zaterdag met Rob Harms. Dat is mooi. Buurtbewoners in Noord. Vandaar nog in de, in de, de uh, Zandvoortse kant te lezen. Kreeg grote schermen aangeboden Er was weinig rugbaarheid aangegeven. Want ja, er zitten allerlei regels aan vast. als je namelijk uh, allerlei wedstrijden. Zeg maar, laat zien in het openbaar. Ja, dan, dat, dat mag eigenlijk niet. Dus ze hadden dat stiekem. En ze hadden ook schermen eromheen geplaatst. Uiteindelijk waren er 70 buurtbewoners op afgekomen. Ook de burgervader en de wethouders. Er waren, een paar wethouders waren daar. En uh, verschillende soorten mensen zaten naast elkaar gebroedelijk naar dus de Formule 1 te kijken. En ja, Noord wordt natuurlijk altijd een beetje misbruikt... voor fietsenstalling en auto's neer te zetten. En ook de spoorwegovergangen zijn dan gesloten. Dus het is echt een beetje van, nou leuk hoor, de Formule 1. Maar wij worden gewoon als parkeergarage gebruikt. Dus daar werd, was een goedmakertje en er was een handpapje en een drankje bij. Dus nou, het is mooi oh, geregeld. Het kwam vanuit het winkelcentrum en ook vanuit het pluspunt volgend jaar zeker weer. Oh nee, niet. Geen rugbaarheid aangeven. Sorry. Anders komen er te veel. Ja. ja, ik heb ook gehoord dat dus, uh, afgelopen vrijdagavond ook dat er mensen dus, uh, die de bewoners terugkwamen naar huis met een uh, zo'n mooie doorlaatpas. En dat ja. iemand had er een heel klein hoekje afgeknipt zodat hij beter voor het ruit paste. En uh, nou, toen was hij ongeldig, zei de agent en hij moest weg. En hij moest gewoon, uh, oh. ga jij maar lekker uh, lopen. en Zet hem daar maar neer. En uh, je komt antwoord niet in, punt. Ik vond het toch wel heel erg. Dus dat er een, een stukje klak... afgescheurd was? Ja, een stukje afgeknipt. Zodat hij precies in dat hoekje zo netjes. Oké. Okay. Maar ja, de, de, de, die persoon heeft een klacht bij de politie ingediend en de gemeente van het voorval op de hoogte gebracht. Dus ja, helaas. Het is heel veel roze geur en maneschijn. Ja, was, uh... ook wel leed. Ook... Dit was leed. Echt wel leed. Had die fiets achterin, zoals dus ik? Dat kon hij ja, gewoon niet. Dat is toch een hartpatiënt ook, hè? Die moest oh, een kilometer lopen. Oh, zeg, die politie heeft echt een zware wel. dag gehad. Die nu Nou ben ik het zat! Het meter. Hou oh, dat ding nou eens heel nou, een stukje afknippen, dat kan echt niet. Goed, straks de Jolande-keuze natuurlijk hier weer voor je klaar hebben staan. Dus hebben we nog een een leuk plaatje hier van Dwayne. I, mean, I want you more than anybody wants you. Oké. Okay. She's a synthesizer, orchestrates the band. She's got the whole world wrapped around her finger. She's a synthesizer, baby, don't you understand? She's my heaven, she's my earth. She's my woman, she's my man. Black like short hair, she got me, she got me. I can't clap it on the so much. Ja, lekker plaat van Dwayne en Synthesizer. Zie Synthesizer. Ik weet niet hoe je daarop komt, maar goed. Dat zou allemaal kunnen. Ik moet zeggen dat ik afgelopen week wel, wel helemaal de band was van Jami Zazar. Omdat hij vorige week jarig was. We heb ik allerlei filmpjes zitten kijken van die gast... Hoe hij met die synthesizer omging. En ook weer een andere gast die uiteindelijk alles ging ontleden. Met. Oh, dan gebruikt hij dat apparaat en dan gebruikt hij dat apparaat. Ik vond het echt zo grappig. Ik weet niet. Ja, ik zat er helemaal niet vast. Maar goed, dit ging over synthesizer. Van deze Dwayne. Gast die uh, met alles aan begint te zingen in zijn videoclip. En uiteindelijk speelde naakt op de op de bühne staat. Natuurlijk, wat zei Plaspiemel dan wel gecensureerd natuurlijk, maar het is toch wel, ik denk waarom doe je dit gast? Je weet toch dat je gecensureerd wordt? Nou ja, goed, misschien zijn de videoclipjes dat je wel alles ziet, ik weet het ook niet. Goed is Toebak levert op de radio en het is vandaag 50 jaar geleden dat we dit hoorden. Veronica! Dit is het laatste uur. Ja, de zeezenders Veronica, Radio Noordzee Internationaal en Radio Atlantis werden gedwongen te stoppen... Dit hoor je op Veronica. Wat hoor je op uh, Radio Noordzee? maar We zijn allemaal in de studio op opdagen. jullie zullen het ons niet kwalijk nemen. Maar van hieruit de groetjes ontzettend fijn dat jullie gekomen zijn. Nee, dat verimaat. Dan dit. hebben we hier ook nog de Engelse desjogjes in de studio. En die willen graag ook nog even de groeten doen. Via uh, deze zaterdagavond het uh, sluitstuk. finale. Ja, zeker. Radio uh, Noordzee stopte ook. Die was bezig vanaf 1970. Maar vier jaartjes. En moest stoppen in 1974. Dus en uiteindelijk had je ook nog Radio Atlantis... Iedere zondagmiddag presenteert tussen 1 en 4 de ondergetekende Fred van de Bosch... de gloednieuwe top 40, de DJ-tips, de LP van de week en de hitspinner. Ja. Grappig. Al die oude jingeltjes dat ja, je de, leuk s'avonds sa in je slaapkamertje in elkaar geknutseld. Ja, Radio Atlantis, ondergetekende. Ja. <hijen> <hijen> ja, die die ik zal nog praten zeg maar. Goed, de zenders werden opgerold en uiteindelijk, ja, Veronica. Vandaag in het Telegraaf een stuk te lezen met Lex Harding. Die eigenlijk niet meer naar de, de, de reunie borrel wil. Die zegt, nee, daar ga ik niet meer heen. Ik ga met Tineke schouten, of Tineke vernooi. Vernooi. En, en nog, nog gaan ze gewoon ergens gaan ze wat drinken. En uh, alleen een beetje terug mijmeren, Maar niet meer naar zo'n borrel. We hebben er al zoveel over gepraat. Uiteindelijk is er nog wel een heel heftig verhaal natuurlijk, over de bommenslag op de Mebo. En dat was de concurrent. Ja, zeker. De Mebo. Er staat Radio Noordzee in. En uiteindelijk werden drie duikers. En de oud-kapitein van deze Mebo 2 werden opgepakt. Die hadden 25.000... Gulden gekregen om de aanslag te plegen... ...om uiteindelijk dus Radio Noordzee... ...buiten werking te stellen... ...en dat dus Veronica weer meer luisteren zal krijgen. Het was toen nog een wild westen gewoon. Tussen de, de zeezenders. Bijzonder. Maar goed, Veronica kwam later er terug. Natuurlijk in het bestel. Niet zo wild als toen, maar toch wel leuk. En als je ze momenteel hoort... ...dat denk je denkt, leuk die jingles. En er wordt weer een oude plaat ingestart. Goed, wat dan? meer? We kijken nog even ja, naar... de muziek van... Er is vandaag is vandaag dus wel uh, Joe Buddenjarig... Die had een, een hit en die heette Pump It Up. Ja, oké. Okay. Ik denk dat die wel leuk is. Ik heb hier dat die misschien door de Black Eyed Peas... Uh... Oké, okay, dus nou, we gaan gewoon, gewoon blind naar deze plaat luisteren. Ja. Nou, ik ben nieuwsgierig. Joe Budden, hoe oud wordt hij? Hoe oud wordt hij? Dus ja, ik ga even uit... nakijken. Ja, ik ben altijd nieuwsgierig. Hoe oud, uh... Hij is jong, hij is van 1980. Dat is toch niet zo jong, hoor. Oh. Dat valt best mee. Oké, okay, opmerkelijke keuze moet ook kunnen ja de opmerkelijk nieuws en opmerkelijk Yo, keuken. let's go pop Hold up, she wanna work that, worth that. Nope. Let me in, let me hurt that, murk that. Say so you gotta hurt back. Can't spit it out, boo, you gotta flirt that. Can't cut her after we done, it wasn't worth that. Say so we ain't responsible for bringing dirt back. Can we back up? Uh, she has the ball style and she throwing it up. She drank a little hypno, throwing it up. But I'm only dealing with freaks that wanna cut. Mind if you agree and want nut Can't sort of get it played. Late night on BZ Uncut. Uh. Do your thing, let me do my thing. I mean, do your thing, let me do my thing. Move that thing, mommy, move that thing. Come on, move that thing, mommy, move that thing. Hustle, do your thing, let me do my thing. Pump it out. I see some haters drillin', I see some ladies chilling. I see that girly I've, I've been to again, that's because I've in the whip, and we come up, up, up, up it out. Okay, we was leaving, we was done, then she's sick and my people's come. Here we go, I see it, don't stop, they wanna ride in something with the rim don't stop. Look, baby, you fine, but your girlfriend's not. And then she wanna hold out, getting cute on the phone. I ain't gotta be bothered, to be cute on your own. My jump off doesn't run off at the mouth so much. My jump off never has why I go out so much. My jump off never has me going out of my way. And she don't want nothing on Valentine's Day. My jump off don't argue and get rebellious. And she don't mind hanging out with the fellas. My jump off's not insecure, or jealous Do your thing, let me do my thing I mean, Do your thing, let me do my thing yeah. Moe that thing, mommy, moe that thing Moe that thing, mommy, moe that thing so Do your thing, let me do my thing Yes, Joe Biden, niet Joe Biden Je denkt, is Joe Biden ja. al plaatsen maken? Nee is de nieuwe, Het is een nieuwe campagne, weet je wel? Ja, Van Joe ja. Biden. ik denk, laat ik eens even iets hips doen Ja, ja. Nou, okay. maar het nou. grappige, grappig Ik herken echt wel 50 cent erin en de, de, de, de, Dit was ongeveer 14 jaar geleden Het nummer heeft 30 miljoen weergaven 30 miljoen. Ik bedoel, uh, voor onze nummers heb je dat helemaal niet. Ja, grappig. Dus, uh, ja, wel grappig. Ja, het heeft iets weg van uh, 50 cent. Ik moet zeggen, pas past alleen lastig weer over 50 cent. Het is toch wel grappig. 50 cent is natuurlijk vernoemd. Hij is zich vernoemd naar Kelvin Martin. En Kelvin Martin was een, uh, een gast die de boel... Uh, ja, ook wel een rapper, maar ook wel een overvaller. En die ging mensen al overvallen voor 50 cent... En uiteindelijk is hij zelf neergeschoten op uh, 23-jarige leeftijd. Dus uh, hij heeft er niet heel veel van kunnen genieten. Van nee. Te, de, het gangleven eigenlijk. Goed, oh. uh, allemaal even saai spoortjes uh, vanwege het, de Jolande keuze dit keer. Zeer opmerkelijk. Zeer opmerkelijk. Zeer opmerkelijk, zeer opmerkelijk ja. allemaal. Goed, vandaag in de Telegraaf ook nog gelezen over... Ja, de vliegtickets en het glas bier, flink duurder. Jezus, kan ik er dan helemaal nergens meer van genieten, zou je denken. Nou, de Schiphol uh, is lek. Uh, het stinkt er. En alles achterstallig onderhoud, roltrappen doen het allemaal niet. De nieuwe directeur van Schiphol, die zegt zoals, ja, het moet veranderen. Dus uiteindelijk moet er 6 miljard geïnvesteerd worden. En waar moet het door worden betaald, worden opgehoest? Nou, de koffie moet duurder, bier moet duurder en de tickets gaan omhoog in prijs. Dus nou ja, ik, dus als je nog wil vliegen, hou er rekening mee allemaal. je het over Keten? Sorry? Warenhuis, had je het over? Rondtrappen en uh, alles? Nee, ik heb het over Schiphol. Schiphol? Ja, oh, okay. ja, ja, ja, ja. ja. Nee, Dus de, de, de, hou er rekening mee dat de, de tickets gaan omhoog. En uh, nou ja, het, het moet misschien ook wel... Je zou ook denken van, laat het zo. En dan komen er minder uh, reizigers op af. Die denken van, nou, we ja. laten Schiphol links liggen. We gaan alvast naar het buitenland. Ja, dan we hebben hier ook ook vluchten. in Europa. Ik wil prima. Ja. Een uh, vierjarige jongen, die heeft een zeldzame kruik kapot laten vallen... In het hechtmuseum in Israël. Nee. Dat is de vaas, die was 3500, nee, niet, ja, 3500 <laughs> jaar oud. Sorry, ik lach nu, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat het in is Israël is. Maar dat maakt niet uit. Ja, oh. ja. oh, wat jammer. Maar ja, die vader zegt, ja, het was een ongeluk hè. Die jongen was nieuwsgierig, nu te kijken of er iets in zat. Yeah. Ja. Toen trok je aan, de, aan die vaas en kling ging hij. Nou ja, de woordvoerder van het museum noemt het incident spijtig... want de vaas zal nooit meer hetzelfde zijn... Maar de jongen is wel uitgenodigd om opnieuw naar het museum te komen. He? Dat het een ongeluk was. Mag je nog een paar Spaans even kijken? Of ja, het er ik in je heb het zelf van, nou ja, zorg maar dat hij uh, een Michelin pak aan heeft. Dat hij niks uh, kan omstoten. Of juist wel. Of nou ja, ik weet het ook. Of hebben ze een goede deal met de verzekeraar geregeld? Zo van, oh. ja. Elke fase is verzekerd voor een paar miljoen. Want dat zal ja, het gekost hebben, een paar we miljoen. We hebben wat extra geld nodig. Kom ja, maar. Ja, zeker. En dan mag jij wat omgooien en dan kunnen we weer de verzekering claimen. Zoiets. Die kant gaat het op. Nou goed, straks nog wel even meer over Israel natuurlijk. Ja, mijn ex-schoonzoon is weer back in huis. Dus dan krijg je toch altijd weer verhalen uit de gazetstrook... waar je toch altijd weer kou ringelijk omhoog krijgt. Maar goed, Eerst maar even leuke muziek van Paul Weller. Een bijzonder insteek, Paul Weller. CD uit 66 en dat is zijn leeftijd en dat valt allemaal nog wel mee. Als je kijkt wat hij allemaal gedaan heeft, het is ongelooflijk. Soul Wandering en het is weer wat lijzig wat hij maakt, maar ik vind het toch wel weer geinig. Netanyahu en met zijn eigen legertop is vandaag te lezen. Hij wil namelijk uh, ja bij de Gazastrook in en Egypte wil hij toch wel eigenlijk alles een beetje controleren. Dat doet hij anders nooit? Hij is niet zo van de controle. Nee, hij laat dingen ook wel vaak een beetje los, ook. weet je hij denkt, ja, dat gaat allemaal wel goed en zoiets. Sommige dingen zou je wel beter kunnen regelen, maar andere dingen doet hij wel echt. Nou goed, hij wil in gewoon manschappen neerzetten omdat er te veel gesmokkeld wordt. Worden te veel wapens de in uh, gesmokkeld. Ja, dat snap ik ook wel allemaal. Ze willen zich toch een beetje verdedigen in de Gazastrook. Maar goed, hij uh, is met zijn eigen um, um, uh, regering in conclave Hoe ze dat moeten weer aanpakken? Heel veel mensen in zijn regering willen eigenlijk het wel loslaten. Maar hij wil het nog fanatieker aanpakken. Het is wel een gedoe. Ze hebben pas alleen een Hamas-leider, uh, Janie J. Uh, zo spreekt volgens mij, uh, uh, gefisieerd uh, in zijn eigen appartement. Daar hebben ze een jaar lang over gedaan om dat goed voor te bereiden. En gisteren sprak ik mijn uh, schoonzoon. Uh, en die, uh, die, die heeft heel veel contact in de Gazastrook met mensen. Ook veel uh, Palestijnse mensen. die zegt, maar heel handig om deze man neer te handelt leggen. Handelt op... hij ook? Uh... Wat handelt? Handelt hij ook in wapens en zo? Je schoonzoon? Uh, waarom Van zou jou? je handel in wapens? Nou, uh, hij heeft heel veel contact in de Gazastrook. Oké, okay. ja, dan zou je meteen handelen in wapens. <laughs> Oeh, dit zijn wel weer echt beschuldigingen. <laughs> maar goed, uiteindelijk uh, zegt hij... Ja, deze man, deze Jani, had eigenlijk nogal... Een Redelijk softe ideetjes. Die wilden nog wel contact onderhouden. Maar nu de volgende leider van Hamas is veel conservatiever, veel fanatieker. Dus echt een goed gesprek is er niet meer te voeren met Hamas. Dus dat is wel verontrustend. Uiteindelijk zegt hij ook ja, heel veel mensen die vroeger gewoon Netanyahu aan hingen. Maar ook zeg maar, PLO-leider Arafat aan hingen gaan toch langzaam opschuiven richting Hamas. Omdat er sinds uh, 7 oktober zoveel is gebeurd... dat ze denken van, ho ho, Hamas, dat was onze vijand. Maar nu beginnen we toch steeds meer gevoelens te krijgen voor Hamas. Want dit gaan echt heel ver, Israël. Ja. Maar goed, gisteren hoorden we wel weer op het nieuws dat je denkt van... ach, hij heeft toch nog wel een beetje hard hè, Netriaal? En verder in het nieuws vandaag... Er komen gevechtspauzes om Palestijnse kinderen te kunnen vaccineren tegen polio. Dus dat is wel weer goed nieuws om te horen. Want polio is geconstateerd bij drie uh, kinderen. En als die uh, drie kinderen niet worden gevaccineerd... en zij gaan gewoon plassen in water... en dat water wordt weer uh, ge, uh, gedronken, gedronken... dan uiteindelijk ga je gigantisch besmetting krijgen. En dan kan je dat wel eens niet overleven. Het is nog geen epidemie, maar dat zit er tegenaan. Dus nu gaan ze vanaf morgen pauzen En dan gaan ze dus heel veel mensen uh, pilletjes, druppeltjes geven... om uiteindelijk... Uh, met water koken hè? en dan ja, koelen. dat, dat lijkt me wel een heel goed plan. Dus is twee weken lang, is het even, even aanpoten daar. En dan uiteindelijk dan kunnen ze het onder controle krijgen. En dan kan Nathanjaal gewoon weer zijn hobby uitvoeren. Dat is ook wel weer lekker, kan hij over even door. Want ik weet niet hoeveel mensen hier nog moeten. Uh... Oké, okay, dat is een beetje te hard om te nee, nee, Goed, vertel, wat vanaf... heb jij nog nou ja, de, als afsluiting? Die slipknottoetsen slip is Sid Wilson. Oh? Die heeft een ongeluk gehad. Die is een muzikant proberen vorige week een berg afval opnieuw aan te steken. En dat leidde tot een, een explosie. En hij zegt, mijn gezicht is in feite gesmolten. Oh, hij ziet er net, uit als, uh, net zo eng uit als uh, zonder maskers, men, zeg maar. of wat dan ook, Ja, ik weet het niet. Je gasten droegen altijd maskers. Dus nu uh, heeft hij van zichzelf al een heel eng gezicht. Ja. Oké. Okay. Ja, na het ongeluk uh, reed hij in zijn treinwagen terug naar huis. Sprong uh, in de auto naar het ziekenhuis. En hij moest hij nacht blijven. En uh, het is ook zijn hele rechterarm. En de helft van zijn linkerarm zit ook in het verband. Oké. Okay. En uh, ja, het herstel gaat wel goed. Hij heeft betere dagen gehad. Ik leef nog. Maar uh, jemig, het is uh, wel heftig, dat soort dingen, hè? Ja, ja, ja. Dan denk je bij jezelf, shit. Nou, mijn mensen hebben nooit mijn echte gezicht gezien. Ja, en hoe mooi was ik toen? En waarom heb ik het niet laten zien? Juist. Ja, dat is zeker. wel een beetje jammer. Goed, dit was uh, uh, Tubakleef. Kleef. Dus ik zou uh, zeggen, wat we wat moois Tot volgende week. Dan uh, spreken we elkaar weer voor een nieuwe aflevering. Volgens mij is uh, Marco er ook weer eens bij. Maar, ja, denk ik denk het ook. Gezellig. Okay, ja, lekker hier. Fijn weekend allemaal. Is dit Starship? Nou, het lijkt er wel op, hè? Nog een stop us now. Heeft het weg van. Maar het is Pal Waves. blanke golven, perfume. Later. Hoi. My